werkdag om 7 uur bij Net5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 Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de managers van een skibar waarin de nieuwjaarsnacht brand uitbrak. Ze worden verdacht van dood door nalatigheid, lichamelijk letsel door nalatigheid en het veroorzaken van een brand door nalatigheid, zoals dat officieel heet. Bij de brand kwamen zeker 40 mensen om. In een kanaal in Helmond is een lichaam gevonden en er wordt rekening mee gehouden dat dat van de vermiste Mik is. De 19-jarige Mick, die een verstandelijke beperking heeft... verdween in de nacht van donderdag op vrijdag... en sindsdien is met man en macht naar hem gezocht. Voorlopig denkt de politie nog niet aan een misdrijf. President Trump houdt rond deze tijd een persconferentie... over de gevangenneming van de Venezolaanse president Maduro. Hij zei dat hij samen met zijn vrouw op een schip onderweg is naar New York. Daar is hij aangeklaagd. Verder gaf Trump weinig details. Hij wilde ook niet ingaan op de vraag wie Maduro zou moeten opvolgen. Oppositieleidster Machado denkt aan Edmundo González. En de KLM schrapt vanwege het winterse weer ook morgen honderden vluchten. Gisteren en vandaag was er ook veel uitval... en liepen andere vluchten grote vertraging op. Morgen gaan een kleine 300 vluchten niet door. Vandaag waren het er zo'n 220. In het Zuidoosten sneeuw, verder ook opklaringen. Vanavond, vannacht en morgen opnieuw winterse buien. In het binnenland met sneeuw die blijft liggen. Vanwege kans op gladheid geldt in het hele land code geel. Dit was het nieuws op 538.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 Allianz Direct. Twinkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. 5, 3, Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Martijn Lagraal. De 5385. Nog pakken weet 50 zaterdagse minuten en je bent bij de top 3... die in de vorige 50-50 zo klonk. Weet je nog? Daar stond Huntrex met Golden. Daar stond Olivia Dean, wortel te schieten. En dat was Taylor... Het was vorig weekend nog de piek op de kerstboom. Ze stond op nummer 1 in Nederland. Of ze daar deze week weer schittert, dat weet je zo. Want dit is hem, de finale van de 5 8 top 50. En dus hoor je nu of een Offenbach in een gouden glitterjasje. Miles away stijgt naar 14. Ik in me clouds we Muziek is langzamer geworden de afgelopen jaren. Artiesten hebben ontdekt dat je muziek sneller beu bent als het snel is. Dus maken ze allemaal langzamere tracks. En dat merk je ook aan de hits in de 58 of 50. Die zijn echt allemaal langzamer dan tien jaar geleden. Dus Let maar eens op het relaxte tempo van de toppers die er nu aankomen. Marshmallow zometeen en nu eerst Roxy Decker met Loser op 12. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me dit is beter voor je.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 Kijken we die fles weer open. En dan proosten we op als hij weg is. En de volgende keer weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is.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 De track, deze Marshmallow and Jelly Roll Holy Water, nummer 11 in de 538 Top 50 van deze week. De eerste editie ook van 2026. En je bent er ineens aanbeland. De eerste top 10 van 2026. En er zijn her en wel wat verschuivingen, wat vernieuwingen, let maar op. Zo zijn Flemming en Meteor nieuw in de top 10. Zij stijgen vanaf 14 met hun hit Niet Nodig door naar nummer 10 in de 538 Top 50. Leg in mijn pet.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 Steeds een beetje verliefd. Ik word naam depressief. Oh man. 38 op 50. Got me in a state, Said that you me. Na een half jaar, 538 op 50, staat hij nog steeds op nummer 8 met Undressed. Hey, het is weekend, het moment voor de kunst van het niets doen. En jij bent de artiest... De afgelopen weken was Taylor Swift de keiharde nummer 1 van Nederland... in de 58 op 50 Niets, maar dan ook niets, kon de vele van Philia verslaan. muurvast zat ze. Als zo'n sticker op zo'n groene appel, weet je wel. Maar zometeen hoor je de nieuwe top 3. En in een nieuw jaar kan natuurlijk alles anders zijn. Of dat zo is, dat blijkt zometeen. Na muziek van Ray, Afrojack en ook David Guetta... komt eraan, zometeen.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 potentie van Ray hier is Where's My Husband? My Thailand. Of...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 ZANG als hij zelf de top 10 noemt, thuis. Evo Jack, die stijgt hard van 11 naar 6 met Ello Black samen. Je hoorde In My World in de 538 top 50. 2026 wordt een topjaar, want de eerste supergroep... Die heeft al nieuwe muziek aangekondigd. Waar kun je op verheugen? En van wie? Dat hoor je zometeen in het hitnieuws. Nu eerst schieten David Guetta, Teddy Swims en Tones and I... richting de top van de 538 top 50. Gone, Gone, Gone gaat van 7 naar... 5. We 5. Impossible to tame. Like. A zakelijke blad Forbes nu officieel een miljardair. Zo leverde haar concertreeks afgelopen jaar 340 miljoen dollar op en dat tikt natuurlijk lekker aan. Haar bijnaam Queen B betekent dus voortaan Queen Billionaire. En goed nieuws, BTS komt terug. Ze kondigden deze week aan dat er in 2026 een nieuw album uitkomt van ze. Je kent deze K-pop helden van onder andere Dynamite. En je hoeft niet lang te wachten want die playlist vol met nieuwe muziek die komt al in maart. Fave React. Hit nieuws in één minuut. Ja, dat was het grootste nieuws. Dan wordt het nu tijd voor de grootste hits en met grootste bedoel ik ook de allergrootste. Want we zijn aanbeland bij het erepodium van de 538 op 50 van deze week. En op dat erepodium zien we als eerste Huntrix met Golden op 3.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 I'm En Olivia Dean, die staat op twee met men. En dus ben je nu bij de nummer 1 van de 366ste 538 tot 50 Ameland. De editie van zaterdag 3 januari 2026. En op die nummer 1 positie staat een vrouw... waar de wereld zo gefascineerd door is... dat er zelfs op haar afgestudeerd wordt. In Nederland woont een Lot Prins en zij noemt zichzelf Swiftoloog. Zij bestudeert de invloed van Taylor Swift op de rest van de wereld. En vooral hoe mensenlevens veranderen door de liefde voor Taylor Swift. Ja, het mooie is dat Lot zelf helemaal geen fan is van Taylor. Voor haar is het gewoon ja, werk. Maar ze lijkt wel de enige die geen fan is. Want ook afgelopen week heeft Nederland massaal genoten van die ene Taylor track. En daarom staat die hit ook deze week op nummer 1 in de 538 Top 50. De eerste nummer 1 van het jaar. The Fate of Ophelia. De 538 Top 50. you wanna see me alone. As legend has it you. quite pyro. You light the match to watch Cold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 Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het is weer kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Voordelig voor nieuwjaars! Jij denkt aan een voordeliger 2026? Wij van Delta aan onze giga nieuwjaarsdeals. Ga voor één giga glasvezel met wie fi